Uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Het dodental van het opgeleide geweld tussen Israël en Gaza is gestegen tot zeven. Volgens Palestijnse bronnen zijn zeker zes inwoners van de gaza strook om het leven gekomen. Israëlische media melden dat een Israëlische man werd gedood door een raket uit Gaza op zijn huis in de kustplaats Ashkelon. Het zou de eerste Israëlische doden door een raketafval zijn sinds 2014. In Wageningen is om middernacht op 5, 5 meiplein het bevrijdingsvuur aangestoken. Daarmee is de viering van bevrijdingsdag in het hele land officieel begonnen. Het vuur ging met loopgroepen met fakkels naar gemeenten in het hele land. Vanmiddag is in Wageningen het bevrijdingsdefilé met 1500 oudstrijders en andere militaire veteranen. Mensen die lachgas willen gebruiken of verhandelen zijn vandaag niet welkom op de meest officiële bevrijdingsfestivals. In sommige plaatsen worden mensen zelfs van het festivalterrein gezet bij handelen of gebruik. Dan blijkt het een rondgang van NOS langs alle 14 bevrijdingsfestivals. Noord-Korea heeft bevestigd dat het een oefening met raketsystemen heeft gedaan. Staatsmedia meldden dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un erbij was... en dat hij zelf het bevel tot vuren gaf. Ook benadrukte Kim de noodzaak om het gevechtsvermogen te vergroten. Gisteren maakte Zuid-Korea bekend dat het Noorden... een serie korte afstandsraketten had afgevuurd boven zee. Dat was de eerste raketlancering in anderhalf jaar. In Venezuela is een legerhelikopter neergestort. De zeven militairen die erin zaten zijn om het leven gekomen. Het toestel stortte neer in bergachtig gebied in de buurt van de hoofdstad Caracas. Het gebeurde niet ver van een militaire academie... waar op dat moment president Maduro op bezoek was. Hij probeert zijn band met het leger te verstevigen... na de mislukte staatsgreep van oppositieleider Guaido afgelopen week. Het weer, afwisselend zon, wolken en enkele buien... met een stevige noordwestenwind en het wordt vanmiddag hoog uit 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.